De Springsteen, de boss. Uh, meer kerstplaatjes krijg je dit uur niet te horen. En wel het volgende uur, dan heb ik ook weer uh, een hele aparte in ieder geval. Maar dat zien we dan over uh, ruim 60 minuten wel. Goedemorgen allemaal, of goeienacht, dat kan ik eigenlijk nog beter zeggen. Want de morgen is nog ver weg. Welkom in ieder geval bij de Nachtkring. Anders het muziekprogramma van Radio 1, verzorgd door de VARA. We hebben weer een hoop uh, aantrekkelijke dingen uitgezocht. Uh, studiosessies, muziek die in een van de programma's... Die hier op Radio 1 is gemaakt of bij uh, 3FM. Daarvoor krijgen we weer een opname te horen. En in deze uitzending van de Nacht in Dans... ook uh, opnamen die gemaakt zijn bij de VRT. Want je hadden onlangs een project onder de titel... Schrijver zoekt zanger. Waarin een popzanger... Geconfronteerd werd met een uh, literair schrijver. <laughs> Zoiets als wat we het vorige uur ook hadden. En dit uur krijg je in ieder geval een opname te horen van Henny Vriend, uh, die muziek schreef op tekst van P.F. To Meeste, de Vlaamse schrijver. En zo hoor je nog een aantal van die opnamen de komende vier uur, want we zijn tot uh, zes uur bij je hier bij de Nachtfeet, anders op radio 1. En dit uur ook aandacht voor tweelingen in de muziek. Want als je kijkt naar de wereld draai door, dan heb je ongetwijfeld wel een keer het uh, broederduo Tangerine gezien. Een een tweeling. Nou, zo zijn er meer tweelingen die muziek maken of hebben gemaakt. Een aantal voorbeelden hoor je dadelijk voorbij komen. For the miracles, Cause if I change my strides Then I'll fly But nothing's changed I feel the same It's just for the day Dat was hem dan, dat waren ze dan, tricky moet ik zeggen, dat waren ze dan inderdaad. Een tricky het gezelschap, dat stond de afgelopen avond in Amsterdam op het podium, namelijk het podium van de Melkweg. Dit wordt Jack Johnson, gaat komende zomer ook op een podium staan in België. Het vuilbegeerde podium van Rockwerktel. Dit is de nieuwe single Shot Reverse Shot. Shot Reverse Shot Look what the other got Shot Reverse Shot Look what the other got. Drop the ankle, make a star Bettable digital clocks Infinity figure eight Figure out what you're not Junkin' up or cut your last Come to cut your corners off You're the rock and I'm the paper You're the scissors, I'm the rock Shot, reverse shot Look what the other got Shot, reverse shot Look what the other guy Feel this storm go through my sail Follow someone else's trail. Camera A, camera B In your home, on your TV Hook me up, look in my eyes Dial do I surprise you? Watch me blush, blink, sing Trust in me so you don't have to think Shot, reverse shot Look what the other guy Shot, reverse shot Look what the other got can, you even feel this real With such a shallow depth of heat Kill the engine, stop the car, cut the lights and there you are Star so small, you're the king of the all Stand tall, rack, focus now you crawl Back broken now the star so fast Heat, wind, storm, break my last Shot, reverse shot Look what the other got Shot, reverse shot Look what the other got Feel this storm go through my sin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 From here to now to you, dat is de titel van het album dat Jack Johnson het afgelopen jaar maakte. En daar te vinden, dit shot reverse shot, zal hij ongetwijfeld ook wel zingen als hij in juli in de buurt van Leuven zal optreden rockwerchter, want daar vindt het popfestival altijd de plaats. die vrienden, daar had ik het al over. Die is een uh, tijdje geleden Dan heb ik het over oktober in de studios van de VRT in Brussel geweest en heeft daar een liedje opgenomen. Zijn eigen muziek, maar de tekst was van de Vlaamse schrijver P. F. Tomese. Tot ...spoel nog openbaal zo... Oh, ...breng me terug naar Tilburg... ...Texas... stad van mijn droom... ...droom van mijn leven... ...oh, I love the blue... ...de ledigste stad van het zuiden... ...maar te mooi om waar te zijn... Met de groot meiden, Tilburg, Texas. Daar moet ik de oude route, maar vanavond is er niemand thuis. Alle hanky op en opgedoepen, nooit meer terug naar Tilburg, Texas. Stad van mijn droom. And the dream of my life Oh, home of the blue oh, oh, oh, Down in the south of the Belgian border. even op het verkeerde been gezet. Want Pieter Frans, Tomese, komt niet uit Vlaanderen... maar die komt uit Nederland. geboren in Doetinchem. En heeft werk afgeleverd voor onder andere... het Eindhoven's Dagblad... De Tijd en Vrij Nederland in het verleden. Hier dan een bijdrage van hem... op muziek gezet door Henny Vrienden... afgelopen herfst opgenomen in de studio's... van de VRT... voor het project Zanger Zoekt Schrijver. En je hoorde Henny Vrienden... met Tilburg, Texas... Nacht klinkt anders met Roel In juni een heleboel Braziliaanse muziek op deze zender Radio eens zal horen. Ik neem nog maar vast een voorproefje op. Zo, so, Jorge die kon je beluisteren met Carolina. Morgen vanaf uh, 10 uur, dan kan je kaartjes gaan bestellen. Kaartjes gaan bestellen voor het optreden van Pearl Jam. Ze komen 16 juni naar het Ziggo Dome. Dit is uit het album Yield Low Light... a smile 1998, de OP Yelts. We hebben het over Pearl Jam, die je net hebt gehoord. En Pearl Jam, zoals ik al zei, ze komen 16 juni, maandag 16 juni naar Amsterdam voor een optreden in Ziggo Dome. Kaarten kan je vanaf morgenochtend 10 uur bestellen via internet. En de band komt ook naar België toe, want ze zijn op dat moment zomaar bezig met een Europese tournee. Ze gaan zaterdag 5 juli een optreden geven op het podium van Rockwerchter En daar zijn ze dan, zoals dat heet, de headliner de dag. Afsluiten op die zaterdag, de 5 juli. Tweelingen in de popmuziek. We hebben een Nederlandse tweeling, namelijk Sander Brinks en Arnoud Brinks. Je kan ze elke maand zien in de wereld, draait door in de mediaafdeling. Als de media worden beschouwd van die afgelopen maand. En dan mogen ze de discussie onderbreken met een cover. Ik laat je nu Tangerine ook horen met een cover. staat opname van Naughty Boy. Je hoorde Tangerine, de tweelingbroers Sander en Arnoud Brinks. En deze opname die je hoorde, die werd een paar weken geleden gemaakt in het ochtendprogramma van uh, collega Giel. Die op dit moment in het glazen huis zit uh, tot uh, aan de kerstavond aan toe. Maar in ieder geval dat uh, Tangerine, dat duwen, dat zie je dus ook uh, regelmatig terug in de werelddraai door waar ze dit seizoen de houseband zijn. Een een-een-eigen tweeling. Wat kan je ook zeggen van dit duo. Ene Sina's niet meer onder ons Ze komen uit het Verenigd Koninkrijk. Paul en Barry Ryan. van het orkest van Les Reed... in het nummer Have Pity on the Boy... uit het midden van de jaren 60. Een tweeling dus, Barry Ryan... die is na de hand als soloartiest nog uh, beroemd geworden... met uh, Eloise. Nummer dat ongezijfeld weer een hoge notering zal hebben... in de top 2000... die binnenkort weer uh, van start gaat. Maar uh, Paul die... Uh, had op een gegeven moment... Uh, wel een beetje genoeg van optredens. Dat werd hem allemaal te veel. En hij is zich... Laten gaan toeleggen op het componeren van uh, diverse nummers. Onder andere. Uh, Dit jaar, Drink the Wine, om maar eens wat op te noemen. Paul en Barry Ryan dus. En uh, Paul is inmiddels overleden. Hij uh, overleed in 1992 op 44 jaar leeftijd. En uh, Barry Ryan is nog steeds uh, actief hier en daar in de muziek. En teert nog steeds op dat succes wat hij ooit had met Eloise. Een Amerikaans duo, een Amerikaanse tweeling. En dat is ook te vinden in de naam van het duo, de Kellen Twins. <klopt> When you smile, when you smile at me, well en Herbie Callen. Dat waren dan de Callen Twins met die eenmalige hit. Die ze hadden echt one-hit wonder. Wat je kan zeggen van de Callen Twins. WEN. En dat uh, was een hit aan het eind van de jaren 50. En van het eind van de jaren 50 gaan we naar deze eeuw... waar, daar waar het gaat om één eigen tweelingen. En dan komen we terecht in Canada. Want daar komen ze vandaan. Tegan Ryan en Sarah Ryan. No matter. In 2004 alweer. Je hoorde Tegan en Sarah, de Canadese tweelingzusjes, walking with the ghost. Nog één duo dat een tweeling is. En die zijn niet meer bij elkaar, tenminste, als uh, muzikaal duo niet meer. Ze zijn ermee gestopt, want ze vonden het niet echt leuk meer. Maar wel succesvol geweest in het verleden, de Kenleys. ...en je hoorde het meisjesdio, de tweeling, de Kinleys. Heather en Jennifer Kinley, afkomstig uit uh, Philadelphia. Daar komen ze vandaan en je hoorde van hen dus het nummer She Ain't the Girl for You... ...afkomstig van de LP2, die ze in 2000 maakten. Wat ik al zei, ze zijn niet zo lang bij elkaar gebleven. Ze hebben geopereerd, op muzikale manier dan, geopereerd van 1997 tot 2000... En daarna hadden ze het eigenlijk wel gezien. Want uh, ja, ze hadden andere prioriteiten. Het stichten van een gezin bijvoorbeeld. Dus daar waar het gaat om uh, zingen... doen ze dat af en toe nog uh, in hun vrije tijd. En puur voor de lol. En niet meer voor de dollars. Even een blik vooruit. Uh, zaterdagavond dan is er veel aandacht voor de Rolling Stones op de televisie. Bij Nederland Rieters, een documentaire naar aanleiding van het feit dat de band 50 jaar bij elkaar bestaat... en vanaf half elf kan je kijken naar een concert... dat afgelopen zomer werd opgenomen in het Londense Hyde Park van de Stones... onder de titel Sweet Summer Sun. En daarvan heb ik een dvd van dat Sweet Summer Sun optreden... van de Rolling Stones in Hyde Park. En die dvd die kan je winnen, die kan je toe-eigenen. Maar dan moet je wel een vraag beantwoorden... Voor de ware Stones, is dat, een Stones fan, is dat een inkoppertje. Gisteren was namelijk Keith Richards jarig. En ik wil van je weten hoe oud is die geworden. Of laat ik het eerbiedigen zeggen, welke leeftijd heeft hij bereikt? Keith Richards. Nou, als je dat antwoord weet, mail dat dan naar de anders. Vara.nl Daar mag je alle tijd van nemen, want volgende week ben ik er niet. Dus in het nieuwe jaar daar wordt de uitslag bekendgemaakt. tussen. In die tussentijd ga ik alle mailtjes bekijken. Maar ik wil dus ze het antwoord weten op de vraag... Uh, hoe oud is Keith Richard gisteren geworden? En aangezien gisteren alweer een tijdje geleden is... gaat het over eerder eh, eh, eh, gisteren. <lacht> nou, in ieder geval uh, zoek het maar even op. <lacht> Keith Richard dus. Zo dadelijk. Aandacht voor het leukste uitsprekers met koppen. Je krijgt dadelijk een cabaretfragment te horen met onder andere Dolph Janssen daarin. En daarna in plaats van Michael McDonald. Maar voordat Dolph Janssen aan de beurt is met zijn cabaretgezelschap. Even iets van de hoe. Roger Daltry en de scène. Tommy is dit. Het moment begint eraan te komen. Het valt ons koud op het dak. Volkert van der Graaf komt vrij. Zijn proefverlof gaat vanaf 2014 in. Veel mensen vinden het te vroeg. Sommigen vinden dat hij nooit zou mogen vrijkomen, maar regels zijn regels, zei Rita Verdonkel. Wij vroegen ons af, hoe wordt Volkert erop voorbereid in de maatschappij weer in te gaan? Naast mij is aangeschoven Gerard Haverteen. Hij is uh, reclasseringsambtenaar van dienst. Welkom. Dag meneer Jansen. Uh, meneer Haverteen, uh, Eerst even dit. Hoe gaat het met Volkert? Ja, hoe gaat het met hem? Uh, naar alle omstandigheden goed. En, en welke omstandigheden doelt u op? Nou, Volkert heeft elf jaar geleden Nederlands populairste politicus door zijn hoofd geschoten. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat wist ik niet. Ja, nee, oké, okay, ik, ik zeg het even. Misschien was u toen net op vakantie. Tuurlijk, maar ik bedoel, eigenlijk, hoe voelt u zich over zijn vrijlating? Ziet hij er tegenop? Ja, nou, daarom hebben we ook besloten om hem een, een nieuwe identiteit te geven. Mm, nieuwe identiteit? Maar, hoe gaat zoiets in zijn werk? Ik bedoel, krijgt hij dan een nieuwe naam, een nieuw gezicht? Sorry, maar daar ga ik natuurlijk niks over zeggen. Nee, maar vanwege de, de privacy van Volkert? Uh, nee, omdat hij dat beter zelf kan vertellen. Hij... Hij is hier? Ja, zeker. Hij staat uh, daar in de deuropening. Kom maar hoor, Volkert. Het is uh, veilig. Zeker weten? Ja, ja, kom maar. Ah, op dit moment schu schuift er een, een... Ja. een... Ja, wat zal ik zeggen? Zo, ja. Zo jongen, zit je lekker? Ja hoor, heerlijk. Maar, is dit Volkert van de Graaf? Uh, dit was ooit Volkert van de Graaf, inderdaad. Uh, maar je kan gewoon met hem praten, hoor. Ja, nou, Volkert, welkom. Sorry, maar je ziet eruit als een... Uh... Als een Smurf, inderdaad. Ja, kan niet anders zeggen. Smurf, is dat, is dat schmink? Nee hoor, het is geen schmink. Nee, mijn huid is echt helemaal blauw gemaakt. Ja, en, en sorry, maar die, dat, dat, dat, dat, dat witte broekje en die muts, dat draag je altijd? Ja, ik heb uh, tien setjes in de kast hangen. En, en, en die stem dan? Die had ik al. Oké, okay. okay, en hoe, hoe heet je nu? Volkert van de Smurf. Maar lijkt dat niet wat te veel op je oude naam? Ja, wel nou eerlijk gezegd twijfel ik nog steeds een beetje tussen dat en liquidatiesmurf. Oké. Okay. Heb je al een woning? Ja, nou, dat is nog wel een dingetje. Zo'n paddenstoel bedoel je? Nee, ik slaap voorlopig bij je vader Abraham binnen, twijfelaar. Dat lijkt me afschuwelijk. Dat heb je ook weer niet verdiend. dat. Nee, je heeft al drie keer stiekem met zijn vieze oude mannen in mijn broekje proberen te smurven. Oké, okay. uh, voorzien je niet nog grotere problemen? Heel vanwege de copyright bedoel je? Nee, ik bedoel dat je nu juist herkend wordt, toch? Nee, juist niet. Kijk, grote smurf, die wordt snel herkend. Die heeft een rood mutsje. Ja. Een brilsmurf heeft een bril. Ja. Een spulspur heeft een koksmuts. Ik heb niks. Nou ja, behalve dan dat je ruim 1,80 meter bent. Ja, uh, daar, daar wordt aan gewerkt. Echt? Nee. <lacht> Volkert, hoe zie je de toekomst voor je? Oh, ik wil gewoon een normaal leven leiden, net als iedereen. Gewoon lekker ongestoord in een klein dorpje wonen waar het gezellig is. en Waar iedereen elkaar respecteert. En, en wat ga je doen dan? Gewoon een beetje tuinieren, een beetje klussen. Gewoon leven. Oké. Okay. Oh, en Geert Wilders van natuurlijk. Oké, okay, Volkert, kom maar weer mee. Dag. Dank dag. je wel. Tot ziens. Donald en Sweet Freedom, wat afkomstig is aan een film. Een film die in de jaren tachtig gemaakt werd, Running Scared. En daarvoor hoorde je dan een cabaretfragment uit Spekers met Koppel... vanaf afgelopen zaterdag en meer cabaret uit dat programma. En ook de columns van Wim Daniels en Martijn Koning. Later in het programma, tussen half vijf en vijf. En je hoorde ook nog de hoe met I'm Free. Dadelijk, na het nieuws, een kerstplaats. Een beetje een ongewone kerstplaat, maar daarvoor luister je ook naar de nachtvink anders hier bij de vader op radio 1.